Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Boeren twijfelen of ze aan tafel willen met het kabinet. Vandaag belde actiegroep Agractie met stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Na dat gesprek hebben ze een lijst met eisen gestuurd. Zo willen ze willen een natuurvergunning voor boeren en dat er ruimte is voor innovatie. Pas als het kabinet daarop ingaat, willen ze praten. Laat de boerenorganisatie weten bij op Kijk, je zit in een situatie en je wil, uh, je wil ook naar oplossingen toe, maar dan ook wel echt oplossingen. Dus die, eerst moet die bereidheid vanuit het kabinet gewoon duidelijk worden. Het, het gesprek met het kabinet staat voor vrijdag gepland. Bij de grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Californië zijn twee mensen omgekomen. Hun lichamen werden gevonden in een uitgebrande auto. Sinds vrijdag staat er een groot stuk natuur in brand. En door de dikke rook is die moeilijk te blussen. Al meer dan 30%. 50.000 voetbalvelden aan natuur is verwoest. Tyfoon staat voorlopig even niet op het podium. De zanger heeft alle optredens voor deze maand afgezegd. Laat hij weten via Instagram. Twee weken geleden schudde Tyfoon op het podium zijn meniscus. Daarom moet hij nu even rust houden. En nog een uurtje en dan is het feest voor Mark Rutte. Morgen is hij de langzittende premier van Nederland ooit. Hij tikt bijna de 12 jaar aan. Dat hij straks een record heeft, vindt Rutger zelf niet zo spannend, zegt verslaggever Albert Bos. Hij zegt zelf dat het hem helemaal niks uitmaakt. Maar ik stiekem geloof ik dat niet. Want als je ergens het langst zit en je gaat de geschiedenis boeken in ons langst zittende premier, is dat natuurlijk best bijzonder. Volgens een vandaag is de premier inmiddels een stuk minder populair. Hij ziet 8 op de tien Nederlanders hem liever gaan. Maar verwacht Albert niet dat hij snel stopt. Het is zo ingewikkeld. Zelf vindt hij het namelijk echt de leukste baan. En ik denk ook dat hij het, het leukst vindt hier. Ja, en in dit land werkt het zo. Dat als jij de meeste stemmen hebt namens een partij, dat je premier wordt. Dus in principe kan Mark Rutte straks weer opnieuw premier worden. Het weer blijft droog. Vannacht koelt het af naar graad of 14. Morgen in het noorden kans op Bemui. Het wordt daar zo'n 23 graden. In de rest van het land meer zon en warmer zo'n 28 graden. Het is maandagavond. Het is 11 uur. Dit is Play It Loud.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 En zoals jullie wellicht weten verhandel ik elke week weer een ander thema. En het is na het horen van de uuropener 10.13 van Sammy Hagar... meteen duidelijk wat voor thema het vanavond is. Ik had het natuurlijk vorige week al gezegd. Het is vandaag 1 augustus en vier ik mijn verjaardag met jullie. Hoe leuk is dat? Het wordt vanavond een feestelijke uitzending. Dus is het thema van vanavond geheel in stijl. En zoals eerder gezegd, open het programma met Sammy Hagar... en het nummer 1013, wat staat voor zijn geboortedatum 13 oktober. En staat het op zijn gelijknamige album uit 2000. Ik heb ook de Ramones uitgenodigd om een liedje voor me te zingen. En ze zeiden ja, Cool. I'd just like to say this gig sucks. Hey, up your Springfield. One, two, three, four... Birthday to you. Happy birthday Yeah Joey en Johnny oh, bested tijd om het feestje te starten. Dus in die eer had laat ik aan Cornover. Twee lekkere party starters. Met als eerste Corn and Let's Get This Party Started van het album Issues. De titel van het nummer doet vermoeden dat het een ideaal feestplaat is. Maar de tekst is daarentegen een stuk donkerder. En zingt en schreeuwt Jonathan Davis over het op zoek zijn... naar verschillende manieren om zijn depressie te verlichten. Daarna draaide ik Andrew W.K. met Party Till You Puke... van zijn debuutalbum I Get Wet uit 2001. Andrew W.K., wiens volledige naam Andrew Fetterly Wilkes-Clear is... wordt gezien als een groot talent... en het feit dat hij ook multi-instrumentalist is. Hij speelt gitaar, drums, basgitaar, piano, keyboard. Hij zingt, hij schrijft liedjes en hij is producer. Daarnaast is hij ook nog eens presentator van een tv-programma, columnist en heeft hij verschillende boeken geschreven. Het debuutalbum I Get Wet heeft feesten als meest voorkomend thema en Party Hard werd gereleased als single. Op de album Hoes, die vrij controversieel was, staat hij afgebeeld met een flinke bloedneus tot aan zijn kin. Dit werd door veel critici gezien als cocaïnemisbruik. WK creëerde dit effect door zichzelf met een baksteen te slaan tijdens de fotoshoot... en zijn eigen bloed met echt dierenbloed te gebruiken... dat hij bij een slager had verkregen. Lekker ziek. Zijn live shows staan bekend als zeer energiek... en het debuutalbum werd positief ontvangen door de media. Een apart mannetje, maar zijn muziek brengt ons wel lekker... in een feestelijke stemming. We gaan alleen niet door tot we overgeven... al alleen wel muzikaal gezien. Ook Saxon wil dat we doorfeesten tot we overgeven... maar dat doen we dus even niet. Van het album Rock the Nations... Hoor je zo direct uit 1986 Saxon met de beroemde zanger en niet metalhead op piano. Van Sir Alton John op de piano hoorden jullie Green Day met Make-out Party van het album DOS. En was het, het tweede album van hun trilogie eh, Uno DOS EN TRE. En had het ook een volwassen thema: eh, feestjes namelijk. Volwassen vieze feestjes, zo moet het even zeggen. Make-out Party gaat dan over twee mensen die zoenen... en wilde sekspelletjes doen tijdens een wildfeest voor volwassenen. Maar zover laat ik het vanavond uiteraard niet komen. Want we houden het netjes, toch, Pieter en Brian? Today's feature presentation of Glory will not be seen. What? Ah, oh, I love that movie. Oh man, that's gonna leave a big hole in their line-up. What's gonna fill the glory hole? In Place of Glory, we will be showing Shaft, starring Richard Roundtree. What? You can't just shove Shaft in a glory hole. Yeah, I know. It'd, it'd be better to put in that movie about the two girls who meet Nixon. What's that movie called, Dick? Dick would slide right into that glory hole. No, no, Dick's too short for that glory hole. But if you also put in Edward Furlong's movie, Pecker, you got Pecker and Dick in the glory hole, and you got a tight squeeze, but okay, it ought okay. to fit. Ook niet dus. Misschien willen de mannen van Blink-182 het wel een beetje netjes houden met hun party-song. Aan de hoes van het album Animal of the State te zien verwacht ik eigenlijk van niet. Dit nummer gaat over een heel slecht feest waar Mark Hoppes naartoe gaat. Net als hij denkt dat het feest niet erger kan, ziet hij een meisje dat hij leuk vindt. Maar al snel blijkt dit meisje niet alles is wat ze lijkt. Het gaat gewoon over meisjes die te hard hun best doen, zich gedragen als sukkels... en graag in het middelpunt van belangstelling staan. Dus laat me horen, Tom, Mark Travis. Do you come to a party, My pick me up? She wasn't wearing underwear At least I prayed that she might be the one Maybe we'd have some fun Maybe we'd watch the sunrise But that night I learned some girls try too hard some girls try too hard. And some girls try too hard And some girls try too hard to impress with The way that they dress With the things on the chest Everything I couldn't believe what this lady was saying The name she was dropping, the game she was playing She gave me this guy who now rides for black flies How she's thrown with the wise rock and struck disguise Now it's rather than gold The same see here, her hate this, her volume of makeup Her What were decent So I said I'd call her, but never won't bother Until I got turned down by another girl at a party So when you see her standing there With green eyes and long on hair, She won't be wearing underwear You'll never be fun. You should just turn and run. Because you'll find out that some girls try too hard. Some girls try too hard. And some girls try too hard to impress me. The way that they dress me. The things on their chest. And the things they suggest to me. Some girls try too hard.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 vrolijke pop van Blink-182 met de party-song... rijd ik de fictieve death metal band Death Clock... ...met Happy Death Day. En die band Death Clock is natuurlijk bekend geworden door Adult Swim... ...een tv-serie met metallica, ...Metallica Polyps. Moeilijk uit het spreken woord. Eh... Uh, <laughs> Een tv-serie dat vroeger uh, liep. En dat uh, kwam uit de aflevering Birthday Face van het eerste seizoen. En ze zongen daarvoor Murder Face zijn verjaardag. Kort nadat het lied gezongen is... zet Jean-Pierre Murder's Face taart gevuld met kwik neer. En iedereen die ervan eet, nou, at die uh, inclusief de koningin van Denemarken... sterft aan een vergiftiging. Gezellig. Uh, one more year closer to dying. Dus uh, ja, dat is ook waar. Uh, we gaan door naar een volgende nummer... van een, dance, van een metalband... Uh, Buck Cherry met It's A Party, afkomstig van hun vijfde album All Night Long. Het nummer werd als derde single gereleased met bijbehorende videoclip. En dit laat fragmenten zien van diverse optredens van de band tijdens hun Jagermeister tour, Music Tour sorry, van 2011. Het nummer verwijst naar het feit dat elk concert... altijd een waar feestje is voor de band. En hopelijk ook voor hun fans. Ik ben nog nooit naar een concert van ze geweest... maar ik wil het zeker geloven. Andere concerten die ik vaak bezocht heb... waren sowieso een feestje voor me. Dus uh, momenteel, helaas, heb ik nog geen concert in de planning staan. Maar wie weet wat er nog in het verschiet ligt. Tot nog toe ben ik de laatste paar jaren met mijn verjaardag... naar een concert geweest, dankzij mijn vader en Angelique. En dat was altijd een tof cadeau. En dan ga je dus nu uh, het nummer horen van Buckcherry. Gaat even niet goed hier. Ik moet een ander nummer hebben natuurlijk. Komt ie. Komt estimate that the event horizon will reach earth by tomorrow that's right tom which means that all life on earth will be destroyed within 24 hours oh my god mom is, is this for real well it sure looks that way sweetie it's the end of the world holy crap seems like i've run out of waiting down Excuus voor daarvoor, de techniek liet mij een beetje in de steek. Maar goed, uh, wat zou jij doen dus als de aarde binnenkort vergaat? De mannen van Steel Panther weten het wel. Met Party Like Tomorrow is the end of the world. En delen diverse ideeën met ons wat zij zouden doen. Uh, met iedere vrouw seks hebben, een zilveren gorilla in de ogen steken, een bank overvallen. Het zijn wat ideetjes die voorbij komen. Maar doe vooral de dingen die jij altijd graag hebt willen doen, is de boodschap. We vinden het nummer van deze gekke glam metal band uit Los Angeles... op het album All You Can Eat uit 2013. Als je benieuwd bent hoe het is om te feesten als een rockster... Dan, en als daar dat dan toch vergaat... dan moeten we zeker even luisteren naar de Finse band Storm und Drang. De band bracht slechts drie albums uit in hun tienjarige bestaan... van 2004 tot 2014 en hield daarna op met bestaan. Graduation Day uit 2012 was hun laatste release... en daarop vinden we het nummer Party Like a Rockstar... en dat ik nu dus ga draaien voor jullie. Natuurlijk, met een grootste hit, Fight for your right to party, naar nou, de Finse band Stoeman De Beastie Boys namen dit nummer op als parodie op de Party en Attitude liedjes die toen populair waren. Zoals I Wanna Rock en Smoking in the Boys Room. Helaas ging de ironie verloren bij de meeste luisteraars die geen idee hadden wat de ware betekenis van dit nummer was. En gewoon do uh, doodleuk nummer meezongen. Maar de band had daarmee ook bepaalde waarden bij de luisteraar versterkt. Terwijl de band andere waarden had. In de videoclip zie je twee jongeren en hun ouders... die ze vertellen dat ze geen problemen mogen maken terwijl ze weg zijn. Zodra de ouders zijn vertrokken besluiten de twee jongens een feestje te organiseren... met de hoop dat er geen slechte mensen opkomen dagen. Maar al gauw komen de bandleden van Beastie Boys natuurlijk binnen... die al snel de boel op te zetten. Ze nodigen meer mensen uit, rennen achter vrouwen aan... en stoken vuurtjes in de huiskamer. De boel loopt echter verder uit de hand dankzij een taartengevecht... waardoor de bandleden zelfs vluchten. Het nummer verscheen als vierde single van hun debuutalbum Listen to Il. ...uit 1986 en werd een grote hit. Dan heb ik nog een volledig blokje en een afsluiter voor de eerste uren... ...waar al bijna op zit met nog drie lekkere party songs. Allereerst rocken we met de christelijke metalband P.O.D. En hun Rock the Party of the Hook... ...dat als tweede single verscheen van hun tweede album... ...The Fundamental Elements of South Town uit 1999... ...en ervoor zorgde dat het album platinum werd. Uh, uh, je hoort hem nu met daarna een heerlijke volkfeestplaats van de Finse band Corpiklani, Waar je dus niet lekker op, uh, niet op stil kunt staan. Komt ie! 4 Plan, Clan met Happy Little Boozer van het Sales Long This Road album uit 2006. Ze staan bekend om een energieke vrolijke volksongs die ze vaak in hun eigen taal zingen. Ik heb ze zelf al een aantal keer live mogen zien en dat gaat vaak te rand voor een heerlijk feestje. Waar veel wordt gedanst, gemorst en gepogoot en natuurlijk veel wordt gedronken. Ga ja, dat dus zeker een keer live zien als je de kans hebt. En dan is het nu alweer bijna tijd om het eerste uur af te sluiten. Maar dat doen we traditioneel natuurlijk altijd lekker stevig en hard. Ditmaal met de vorige week nog gedraaide trashers van Municipal Waste. Die bekend staan om een lekkere muziek met gekke titels. En die vooral gaan over drank. Zoals de band al zegt in de titel van het laatste nummer zijn ze geboren om te feesten. Tot straks in het tweede uur met meer feestgerelateerde metalmuziek. Ja, dat was Municipal Waste. Die houdt er in één keer mee op. Nou, dat was hem zeker. Heel kort, maar krachtig. <laughs> Dan gaan we zo door naar uh, het er, uh, tweede uur van Play It Loud. Uh, met nog veel meer heerlijke feestnummers. Die ik in petto heb voor jullie. Dus uh, blijf luisteren. En in ieder geval bedankt uh, voor het uh, luisteren voor het eerste uur. Uh, mijn verjaardag zit er helaas alweer bijna op. Uh, maar we vieren het gewoon nog eventjes in de tweede uur door. Dus uh, blijf uh, even gezellig bij ons. Want er komt nog heel veel gezelligheid aan. En uh, nou ja, ik hoop dat ik je een beetje wakker kan houden. Dus uh, blijf, uh, blijf wakker. En ik had jullie ook uh, verzocht uh, gevraagd gevraagd... Um, eventueel een uh, audio-memootje uh, te sturen. Maar ik heb helaas niks mogen ontvangen. Dus mocht jullie dat nog willen doen, dan... Uh, Graag, dat kan nog altijd. We zijn uh, nog steeds online. We zijn nog steeds uh, actief uh, tot één uur s'nachts. Dus uh, mocht je zin hebben. Ik ben natuurlijk niet meer uh, officieel jarig natuurlijk na uh, 12 Maar dan kun je altijd nog een memo'tje sturen om mij te feliciteren. Beter laat is nooit, zeg ik altijd maar. En dan komt hij wellicht wel live in de uitzending. Dus dat zou ik altijd leuk vinden. Maar in ieder geval, iedereen bedankt uh, voor het uh, sturen van de lieve berichtjes. Dankzij jullie ben ik en heb ik mij heel erg jarig gevoeld. En ook iedereen bedankt uh, voor uh, de cadeautjes die ik gekregen heb vanavond. Uh, van mijn familie, uh, vrienden en uh, mijn geliefden natuurlijk niet te vergeten. Uh, ik heb een onvergetelijke dag gehad. En mijn uh, tijd zit er weer bijna op. Uh, mijn verjaardag dus ook. En uh, dan zie ik jullie straks, of horen jullie mij straks in het tweede uur. Bedankt. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.